8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. PvdA wil ABN AMRO deels in overheidshanden houden. Roemer noemt Europese begrotingsboete idioterie. En de metro van Rotterdam ligt voor een deel stil. ABN AMRO moet voor zeker de helft in handen van de staat blijven. Dat staat in het plan Beter Bankieren van PvdA-leider Samson.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 Naar 115 miljoen dit jaar. De winst had een stuk hoger kunnen uitvallen, maar SNS moest opnieuw flink afschrijven op vastgoedfinanciering. SNS zegt dat alle mogelijkheden worden bekeken om de bank te versterken, waaronder de verkoop van bedrijfsonderdelen. De metro in Rotterdam ligt voor een deel stil. Door een wisselstoring kan de metro op de lijnen D en E niet rijden. De RET weet niet hoe lang de storing nog zal duren. Er rijden nu bussen. De Britse regering heeft gedreigd de ambassade van Ecuador binnen te vallen om Julian Assange te arresteren. Volgens de Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken staat dat dreigement zwart op wit. Assange, de oprichter van Wikileaks, zit sinds juni in de ambassade in Londen. Op die manier wil hij voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan Zweden. Hij is bang dat Zweden hem overdraagt aan de VS. Doorgaans genieten ambassades immuniteit sinds 1987 zijn er wettelijk mogelijkheden om toch een inval te doen... zegt de Britse regering in een brief aan Ecuador. Vandaag wordt duidelijk of Assange in Ecuador asiel krijgt. De organisatie van de Islamitische Conferentie heeft zoals verwacht Syrië geschorst als lid. Dat gebeurde op een topconferentie in Mekka. De reden is het geweld waarmee president Assad de opstand tegen zijn regime onderdrukt. In de organisatie werken 57 landen samen waar veel moslims wonen was Saudi-Arabië, Egypte, Libië, Indonesië en Pakistan. Op de bijeenkomst in Mekka stemde Iran als enige tegen het uitsluiten van Syrië. Negen maanden geleden werd Syrië ook al geschorst als lid van de Arabische Liga. In Pakistan hebben gewapende mannen een luchtmachtbasis aangevallen. Op het vliegveld staan veel F-16's en andere vliegtuigen. Op een deel van de basis woedt brand, zegt een ooggetuige. De basis, ten noordwesten van Islamabad, werd vlak voor zonsopgang bestookt met onder meer handgranaten. De aanvallers raakten verwikkeld in een vuurgevecht met militairen op de basis. In een gebouw werd het lichaam gevonden van een man die een zelfmoordaanslag had willen plegen. Welke groepering achter de aanval op het Pakistanse vliegveld zit, is niet duidelijk. De bestuurder van de auto die gisternacht in Schiedam werd beschoten, is geen bekende van de vermoedelijke schutter. Dat zegt de politie na onderzoek. De auto van de 18-jarige bestuurder werd onder vuur genomen op een afrit van de A20. Hij stond te wachten voor een verkeerslicht. Toen er iemand op hem afkwam, gaf hij gas. De bestuurder raakte door rondvliegend glas gewond. Op de plaats van het incident ontdekte de politie de verdachte in de bosjes. Toen hij onder schot werd genomen, gaf hij zich over. In de buurt vond de politie een automatisch wapen. Waarom de verdachte de auto onder vuur nam, is niet bekend. Nederlands elftal heeft zijn eerste wedstrijd onder Louis van Gaal verloren. In Brussel ging Oranje met 4-2 onderuit. De eerste helft kwam België met 1-0 voor. Na de rust zetten Narsin en Huntelaar Nederland op voorsprong... maar tussen de 75ste en 80ste minuut scoorden de Belgen drie keer. Het weer op veel plaatsen nog nevelig. Verder periode met zon, mogelijk een bui. Middagtemperatuur zo'n 24 graden. Morgen in het weekend volop zon met zaterdag en zondag... tropisch warm, 30 graden en mogelijk meer. ANWB Verkeersinformatie. files bij Rotterdam door een ongeluk op de A20. Daardoor staat het vast op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 4 kilometer bij knooppunt Kleinpolderplein. Op de A20 naar Gouda gebeurt het ongeluk. 6 kilometer tussen Schiedam en knooppunt plein. Twee rijstrokken zijn dicht. Aan de andere kant staat ook file... 2 kilometer tussen plein en Rotterdam Centrum...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 Op het kleinste nederlands Caribische eiland Saba zijn er voor de jeugd weinig kansen. Het onderwijs is onder de maat en een dure toekomst buiten het eiland is lang niet voor iedereen weggelegd. Dat blijkt uit onderzoek van Unicef Nederland. Kinderrechten in de knel in spraakmakende zaken. Vanavond rond kwart over negen bij de Icon op Nederland 2. Mako, cartridges en toners bij twee stuks van hetzelfde product, altijd 10% korting. Het NOS Radio 1 journaal, Bert van Sloten. Goedemorgen. De Britse prins Philip ligt weer in het ziekenhuis. We bellen straks met onze correspondent. We vervolgen onze zoektocht naar failliete bedrijven. En het antwoord op de vraag van net voor acht uur: de laatste speler die van Arsenal naar Manchester United ging was Viv Anderson. De eerste aankomst destijds van Ferguson. Maar we beginnen dit nieuwsblok met Syrië. In de Syrische hoofdstad Damascus heeft Valerie Amos, de VN-gezant voor humanitaire zaken, een persconferentie gehouden, zojuist. Onze correspondent Sander van Horen was erbij aanwezig. Sander, het is allemaal net afgelopen, de persconferentie. Wat heeft Amos gezegd? dat uh, het gevecht uh, moet stoppen, ja, dat klinkt heel erg machteloos. En zo is het natuurlijk ook wel een beetje. Ze heeft het gezegd tegen de Syrische overheid... dat uh, hulp verlenen aan uh, vluchtelingen, interne vluchtelingen binnen Syrië... dat dat brood nodig is, maar dat de beste hulp die je ze kunt geven... natuurlijk is dat de gevechten stoppen, waardoor ze terug kunnen naar huis. Ze is de afgelopen dagen, je hebt er gisteren ook een verslag over kunnen horen... is ze uh, op bezoek geweest bij die vluchtelingen. Het zijn er meer dan een miljoen, zegt de VN... dus mensen die binnen Syrië op de vlucht zijn geslagen... Maar zij ze ook weer vanmorgen. Er is een veelvoud daarvan. Misschien wel 2,5 miljoen mensen die op een of andere manier hulp nodig hebben. Die um, dus geen matrassen hebben. Die geen uh, goed drinkwater hebben. Die uh, geen eten hebben of niet voldoende geld om het uh, eten te kopen. En dat is hulp waar ze voor pleit. Om die in elk geval uh, te uh, bezorgen bij de mensen die het nodig hebben. Ja, maar wordt ze gewoon door iedereen uh, ontvangen? Kan ze met iedereen praten? Um, ze kan met iedereen praten aan regeringskant natuurlijk. Uh, ik vroeg nog, ga, gaat u ook met de oppositie praten om hulp te verlenen in die, in die gebieden? Dat gaat ze zeker ook doen, maar ik denk dat ze dat vanuit bijvoorbeeld Libanon gaat doen, waar ze uh, vanmiddag naartoe gaat. En uh, het probleem is natuurlijk dat hier in Syrië het zo geregeld is, dat de regering zegt, um, je moet het allemaal via Syrische organisaties uh, regelen. Nou ja, een van de organisaties uh, waar uh, dus geld aan gegeven wordt en die vervolgens de hulp vers verspreiden, dat is uh, de Syrische Rode Halve Maan. En ja, dat is een van de organisaties waar ze mee probeert samen te werken. En daar heeft ze dus ook uh, mee gepraat de afgelopen dagen. Nou, gisteren spraken we elkaar op het moment dat daar net die explosie was geweest. Hoe is het uh, vervolgens geweest? Hoe is het vannacht geweest? Het lijkt toch dat die gevechten die de afgelopen twee weken echt voornamelijk in Aleppo zaten en in andere steden, dat die weer terugkomen naar Damaskus. Aan het begin van de nacht bijvoorbeeld zware artilleriebeschietingen, die weer klonken over de hele stad, dat was in de buitenwijken. Maar gisteren toch ook weer gevechten in die buitenwijken en in centrale gelegen delen van de stad. Heel veel mensen die ik hier spreek die zeggen, verwacht, eigenlijk komt het erop neer dat als ik zeg ik wil wel naar Aleppo, dat ze zeggen doe het maar niet, blijf maar gewoon hier die Gevechten, die gevechten komen hier naartoe en dat zeggen ze dan met een soort... Ja, gelatenheid die uh, uh, getuigt van in hun ogen een realiteit die gevechten, die moeten wel terugkomen naar Aleppo. Want dit is een van de steden die moet je controleren om het land te controleren. Ondertussen gebeurt er ook van alles op diplomatiek uh, niveau. Dankjewel, uh, Sander. Want daar ga ik over praten met Bernard Bouwman. Want uh, de organisatie van islamitische conferenties heeft Syrië geschorst. En uh, dat is een organisatie van 57 landen. Uh, Bernard, eerst even deze club. Is dat dan belangrijk? Club? Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Het is een club waar alle moslimlanden zou ik maar zeggen, uit de hele wereld bij aangesloten zijn. Dus in die zin is het wel een heel belangrijke club. Maar het is niet een club die nu echt uh, direct erbij gehaald wordt... als er echt een conflict is uh, in de islamitische wereld. Dan denk je veel meer aan de Arabische Liga van de Verenigde Naties... Uh, maar niet aan deze club. Maar het is wel een club met enige uh, symbolische betekenis, laat ik het ja, zo ja. zeggen. En is dit een belangrijke uitspraak dan die deze club heeft gedaan? Nou, het is een interessante uitspraak voornamelijk. Want wat je ziet is uh, <clears throat> dat er ook binnen die club... dat natuurlijk een enorm uh, conflict uh, gaande is. Dus aan de ene kant bijvoorbeeld Saudi-Arabië. En aan de andere kant voornamelijk Iran. Saudi-Arabië steunt een rebel in Syrië, zoals je weet. En Iran uh, is natuurlijk op, op de hand van het uh, regime... Het was duidelijk dat daar moeilijke discussies zouden volgen binnen die uh, organisatie. Dus wat er gebeurd is, is dat bij die vergadering die plaats had in uh, Saudi-Arabië, heeft de koning van Saudi-Arabië, die heeft toen die uh, alle leiders van islamitische landen gewelkomd, heeft de president van Iran de zich gezet, als teken van dialoog en uh, goede wil, zal ik maar zeggen. En ze hebben ook besloten om een centrum op te zetten. Uh, om te formeren dialoog tussen de verschillende groepen binnen de islam. Nou, je weet dat Saudi-Arabië en ook Turkije overigens, dat Soenitische Sunnitische landen zijn. En Iran natuurlijk een Shiitisch land. En het regime in, uh, in Syrië is alawitisch en heeft nauwe banden met dat uh, Shiitische Iran. Dus er is al geprobeerd om tot dialoog te komen. Maar het is dus met name inderdaad een regionaal conflict. Met aan de ene kant dus Saudi-Arabië en aan de andere kant Iran... Het begint ook steeds regionaaler te worden. Want in Libanon is er een aantal mensen ontvoerd. En er zit ook een Turk tussen, er zit ook een Saudi-Arabië tussen. En die zijn ontvoerd als een soort reactie op een andere ontvoering in Syrië... door het vrije Syrische leger... En uh, die ontvoerders in Libanon die zeggen van... jullie hebben onze mensen ontvoerd in Syrië, wij ontvoeren jullie mensen. Uh, maar het heeft in ieder geval toegeleid dat met name saudi arabië heel erg bezorgd is over de toestand in de regio. En die heeft gezegd van alle Saudi-Arabis moeten weg uit Libanon. Ja. Dus je ziet wel dat dat hele conflict een heel duidelijke regionale component heeft. Ja, nou nou even terug naar, uh, naar de, de uitspraak uh, van dit uh, comité. En betekent dat eigenlijk iets in de praktijk, deze schorsing? Nou als ik heel eerlijk moet zijn, het zou heel veel hebben kunnen betekenen... Uh, aan het begin van het conflict, toen het allemaal begon... zo'n lange tijd geleden al. Toen waren diplomatieke zetten natuurlijk nog heel belangrijk. Maar ja, je hebt Sander van Horen net gehoord. Je weet hoe hard het eraan toegaat in Syrië momenteel. Uh, uh, zijn er zijn uh, een miljoen mensen op de vlucht. Uh, er wordt gebombardeerd, uh, er wordt gemarteld. Dus ik denk inderdaad dat het conflict eigenlijk het stadium van uh, diplomatieke verklaringen van uh, welke organisatie dan ook eigenlijk al lang voorbij is. Dus die uh, verklaring van die organisatie komt eigenlijk te laat. Dankjewel Bernard Bouwman. En we hadden het dus over de schorsing van Syrië door de organisatie van de Islamitische Conferentie. 91 jaar is hij, prins Philip. Maar er zijn steeds meer zorgen over zijn gezondheid. Bij de ANWB voor de verkeersinformatie zit Kees Kwaks. het probleem zit in de regio Rotterdam, op de A20 naar Gouda. Daar staat 7 kilometer tussen knooppunt Ketelplein en het knooppunt Debrechtseplein. was een aanrijding, daarna nog één. Toen een per geval, kortom, twee rijstroken zijn daar dicht. Vlek slond, op vlek. Ja, vlek op vlek. Uh, er is nog maar één rijstrook open. Het uh, geeft ook in de omgeving uh, wat problemen. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat vast. Vanaf Delft-Zuid tot aan knooppunt Kleinpolderplein, 7 kilometer... Aan de andere kant van de vangrail op de A20 vanuit Gouda komend... twee kilometer tussen knoppunten de Brechtseplein en Rotterdam Centrum. Verder een korte file op de A28, Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder... twee kilometer en in Brabant op de A58, Breda-Eindhoven... twee kilometer bij Oorschot. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Slechts een klein deel van de frauders met faillissementen wordt vervolgd. Deze week volgen wij het spoor van een aantal faillissementen. En daaruit blijkt hoe simpel het is om te frauderen... en hoe lastig het is voor justitie en curatoren om de daders aan te pakken. Vandaag deel 2. Gisteren volgden we één voorbeeld van faillissementsfraude. Het spoor van de kledingzaak uit Almere eindigde hier in Hogeveen. De Grote Kerkstraat... Naast dit café hing in een een brievenbus. Op een goed moment stonden op dit adres 22 bedrijven ingeschreven. De brievenbus peilde uit van het gesjoemel gerommel en de klinklare fraude. Ja, de brievenbus uh, hoorde bij dit uh, café, hing daar tegen een muur en uh, ja, paal inderdaad uit met de post van allerlei uh, BV's die mij op dat moment volstrekt onbekend waren. Ook een faillissement van curator Paul van Steen zou hier aan de winkelstraat gevestigd zijn. Een onwaarschijnlijke locatie voor een kozijnenfabrikant. De brievenbus is nu door de nieuwe eigenaar weggehaald. Ja, ik heb mijn brievenbaas dus weg. Zo brieven komt. Hij legt uit dat de vorige uitbater een deal had gemaakt met een oude man in een Jaguar. Voor 100 of 150 euro mochten zij een post hier laten bezorgen. Ja, we hebben heel veel van. Mijn niet meer de brievenbaas. Maar de nieuwe eigenaar werd gek van de deurwaarders en de post van de fiscus en hij heeft de brievenbus nu weggehaald. Op het terras legt de curator uit dat de kozijnenfabrikant zijn bedrijf vlak voor het faillissement doorverkocht. Nou, dat heeft de bestuurder ook zelf verklaard. Dat op een gegeven moment dat hij het niet meer zag zitten met zijn bv. En dat hij toen in de krant las dat meneer E. wel interesse had in bv's. En die heeft die bv toen voor 1 euro opgekocht. Nu is dit eigenlijk dan maar een klein faillissement. Dit is een betrekkelijk klein faillissement, maar wel met, met hele grote schade. Voor, ook met name voor particulieren. Die gaan ook voor anderhalf ton in het schip. De mannen achter de brievenbus hadden veel verschillende adressen. Voor veel curatoren waren ze onvindbaar. Goedendag, ik ben Gertjan Dennekamp, NOS Journaal. NOS? NOS. Wat gaat het over? Het gaat over een aantal faillissementen waar u bij betrokken bent. Ik ben nooit bij een feitsement betrokken geweest. Bent u nooit bij een feitsement betrokken geweest? Maar ik zal er alleen even erin laten maar. Ja. Ik zit weer in de auto voor de flat waar hij woont. Hij wil niet voor de microfoon uitleggen hoe de zaak in elkaar steekt. Maar hij erkent wel dat hij betrokken was bij de overname van de winkel in Almere. Hij zou daar duizend euro voor krijgen. En die heeft hij nog steeds niet Gehad. En de winkel was al helemaal leeg toen hij de zaak overnam, En dat moeten dus de oorspronkelijke eigenaren hebben gedaan. Hij handelt in lege BV's en zegt hij dat is helemaal niet strafbaar. En wat daarvoor en daarna gebeurt, dat interesseert me helemaal niet. Maar niet alleen de kozijnenfabrikant en de kledingzaak eindigen hier. Voor meer faillissementen leidt het spoor naar deze brievenbus... De faillissementverslagen wijzen allemaal naar dezelfde personen. Mensen die een bijna failliete boedel opkopen... snel verschillende malen doorverkopen... en onderweg verdwijnt de inventaris en de boekhouding. Een kleine bloemlezing uit al die verslagen. Bestuurder reageerde op advertentie... Holding plus werkmaatschappijen gezocht, Schulden geen probleem. Het adres is boven een café gevestigd... en uit andere faillissementen is mij ambtshalve bekend... dat dit een katvangersadres is... De overgenomen BV wordt vervolgens leeggeroofd, de administratie verdwijnt... en de BV laat men failliet gaan. Hij beloofde te zullen meewerken, maar is inmiddels weer van de aardbodem verdwenen. In dit faillissement is sprake van faillissementsfraude. Uit deze lange lijst van verwijten heeft justitie nu drie zaken gevist. Deze week wilde men een zaak beginnen tegen een van de mannen... maar die werd uitgesteld omdat hij niet kwam opdagen. Deze speurtocht gaat morgen weer verder. Langs rechters en politie die de zaken onderzoeken. En dan met de vraag waarom het zo lastig is fraude aan te pakken. Morgen is dus deel 3 van de serie De Speurtocht, kan je het beter noemen, van Gertjan Dennekamp. Prins Philip ligt opnieuw in het ziekenhuis. Echtgenoot van de Britse koningin Elisabeth uh, is gisteren opgenomen... in een ziekenhuis in Aberdeen. Volgens woordvoerders van het paleis gaat het om een voorzorgsmaatregel. Correspondent Anna Sane is in Londen. Annem, zijn er nog mededelingen gedaan over zijn toestand? Oftewel, hoe is het met hem? Nou, de Britse koninklijke familie heeft gisteren laten weten... dat prins Philip een blaasontsteking heeft. Uh, gisteren werd hij met de ambulance vanaf Belmoral Castle... naar een ziekenhuis in Aberdeen in Schotland gebracht. Uh, hij moet waarschijnlijk een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Uh, gisteren werd er nog even gespeculeerd dat hij hartproblemen zou hebben. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En uh, zijn toestand is uh, in ieder geval niet kritiek. Uh, hij werd ook opgenomen tijdens die uh, jubileumfestiviteiten. Was er toen ook een blaasontsteking? Wat had hij toen? Ja, inderdaad. Dat was toen ook een blaasontsteking. Um, en ook al eerder, vorig jaar, eind vorig jaar... werd hij ook al uh, naar het ziekenhuis gebracht per helikopter... tijdens een kerstdiner met zijn familie. Uh, toen ging het om een hartprobleem. Uh, er werd toen een buisje um, aangebracht in een vernauwde ader bij zijn hart. Nou, daar is hij helemaal bovenop gekomen. De prins verkeert in het algemeen in een heel goede gezondheid. Hij mist eigenlijk nooit een officiële gelegenheid... Um, toen hij vorig jaar negentig werd, zei hij dat hij het rustiger aan zou gaan doen. Maar daar is eigenlijk nog weinig uh, van terechtgekomen. Uh, tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen was hij aanwezig. Hij zat op de tribune bij een wedstrijd van kleindochter Sarah Phillips. En afgelopen maandag was hij nog op het eiland uh, Isle of Wight voor een zelf-evenement. En zelfs gisteren nog werd hij uh, lachend gefotografeerd. Dus het is een heel uh, vitale man over het algemeen. Uh, hij is in Aberdeen opgenomen. Um, zou Aberdeen? Waarom niet Londen? Uh, de Britse koninklijke familie verblijft tijdens de zomermaanden vaak in Schotland, in uh, Balmoral Castle. Uh, de dichtstbijzijnde stad is Aberdeen, dus vandaar is hij daarin gebracht. En houdt heel uh, Groot-Brittannië nu zijn hart vast? Nee, het, het ziet er naar uit dat het uh, geen, uh, nou ja, heel gevaarlijke situatie is en dat hij hier wel weer bovenop zal komen. Uh, de afgelopen keer was hij ook uh, heeft hij vier vijf dagen in het ziekenhuis gelegen. En het ziet er naar uit dat dat uh, dit keer ook uh, gebeurt. Dus uh, nee, mensen zijn niet heel erg uh, bang. Nee, niet de protocollen voor een eventuele begrafenis... worden nog niet uit de, uh, de kast gehaald. Nee, hoor, die worden nog niet uit de kast getrokken. Uh, wat wel uh, grappig is, waar ik zelf uh, gisteren... zover een begrafenis grappig is natuurlijk. Uh, maar Prins Philip staat uh, bekend uh, als nogal eigenzinnig. En hij schijnt uh, al een paar jaar geleden, toen hij ook ziek was... Uh, te hebben gezegd dat hij geen officiële koninklijke begrafenis wil... maar een bescheiden begrafenis met aandacht voor familie... en voor zijn koninklijke, uh, verleden bij de koninklijke marine... En uh, ook heeft hij laten weten dat hij bijgezet wil worden... in het mausoleum in het privétuin van Windsor Castle. En dit alles zou overigens tegen de wil zijn van koningin Elisabeth... die wel wil dat hij een koninklijke begrafenis krijgt. Dus of het ook echt zo gaat gebeuren, is uh, nog maar de vraag. Maar daar zijn we nog helemaal niet aan toe. Gelukkig maar. Hij ligt in ieder geval nu in het ziekenhuis... Uh, met een blaasontsteking. Nou, dankjewel, Anna, voor de laatste medische gegevens daarover.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 Mooi. Nielsen, Beauty and the Brains, zo heet het lied. In heel Frankrijk hebben katholieken gisteren gebeden. Nee, niet zomaar, maar ze hebben gebeden tegen het homohuwelijk. Het gebeurde op initiatief van de Franse bisschoppen. Bidscho de socialistische regering wil het homohuwelijk namelijk legaliseren. En de Franse bisschoppen zijn daartegen. Correspondent Frank Renaud te pleinement de l'amour d'un père en een "Zo klonk het gisteren in heel veel kerken in Frankrijk. Er werd gebeden voor het welzijn van kinderen en dat zij mogen profiteren van de liefde van een vader en van een moeder. Oftewel niet van twee mannen of twee vrouwen als ouders. Nul part, le mariage n'était considéré comme pouvant être de, de, de, de, de qui veut. Het huwelijk is niet bedoeld voor zomaar iedereen die wil trouwen, zegt de Parijse hulpbisschop Eric de moulin Toujours le mariage a été un cadre juridique donné à la possibilité d'avoir des enfants tout simplement. Het huwelijk is altijd een juridisch kader geweest voor mensen die samen kinderen kunnen krijgen, al dus de hulpbisschop. Oftewel, het huwelijk is voor een man en een vrouw bedoeld die zich samen voortplanten. En daarom werd er gisteren dus in heel Frankrijk gebeden. Want de socialistische regering van president Hollande wil het homohuwelijk juist legaliseren. Je ne niet pas pourquoi il y aurait encore Dominique Bertinotti, minister van Familiezaken, vindt dat er anno 2012 niet meer gediscrimineerd kan worden naar seksuele voorkeur. on la famille. Er is niet meer één gezinsvorm, maar er zijn verschillende vormen van gescheiden ouders die samen een. Niet ...nieuw gezin stichten tot gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht. En al die gezinnen hebben dezelfde rechten en plichten... ...en al die gezinnen verdienen respect. Dus wordt het homohuwelijk vanaf volgend jaar in Frankrijk gelegaliseerd. En getrouwde homostellen mogen dan ook kinderen adopteren. En dat is precies waar de Franse katholieke kerk... ...in navolging van de paus dus bang voor is. Dat het traditionele gezin niet meer de hoeksteen van de samenleving is... ...met alle gevolgen van dien. En dat gevoel wordt gedeeld door veel katholieken die gisteren meededen aan het nationaal gebed. Ik ben tegen het homohuwelijk omdat het tegen de natuur ingaat. Het gezin heeft als basis toch een man en een vrouw. En ook Franse politici roeren zich in dit debat. Ik vind het heel erg wat de regering wil, zegt de christendemocratische politica Christine Boutin. De fundamenten van onze samenleving worden op zijn kop gezet, zegt ze. Maar die stemmen vormen in Frankrijk een minderheid. Tweederde van de Fransen is voor het homohuwelijk... en een kleine meerderheid is ook voor adoptie van kinderen door getrouwde homo's en lesbiennes en ook binnen de katholieke kerk zelf is er geen eensgezindheid. Deze kerkganger deed mee aan het gebed, maar heeft zo zijn eigen filosofie. je suis pour le le de l'amour et ça me pas du le mariage homosexuel est quelque chose me pas du Ik ben vooral voor de liefde, zegt deze man. En homoseksuele liefde dat stoort als christen helemaal niet. De bijdrage was van onze correspondent uit Frankrijk, Frank Renaud. Voor hetzelfde geld heeft u een bruinzeel Kijk op bruinzeelvloeren.nl Vanaf vanavond volg ik acht Nederlanders die er alles voor over hebben... om samen met hun buitenlandse liefde een toekomst in Nederland op te bouwen. Wat vinden vrienden en familie daarvan? Is hun liefde bestand tegen het Hollandse klimaat? Liefst uit, vanaf vanavond, bij de KRO op Nederland 1.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 ABN AMRO niet naar de beurs, zegt Diederik Samsom. En idioterie, zo noemt Emiel Roemer een eventuele Europese begrotingsboete. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. ABN AMRO moet voor zeker de helft in handen van de staat blijven. Dat staat in het plan Beter Bankieren van PvdA-leider Samson. Alleen zo ontstaat een divers bankenlandschap, zei Samson gisteren in het televisieprogramma Knevelen van de Brink. ABN AMRO gaat niet naar de beurs. Kijk, we moesten hem overeind houden in die situatie die we dus nooit meer willen hebben. Maar nu hebben we de keuze, de mogelijkheid om een nieuwe toekomst uit te zetten voor ABN AMRO. En we hebben één ding gezien in de financiële sector. Dat is dat korte termijn denken niet leidt tot een betere samenleving en betere prestaties van de banken. Lange termijn denken is wat we nodig hebben. Op die lange termijn zouden geduldige investeerders... een deel van de bank moeten kunnen kopen. Samson denkt dan aan pensioenfondsen en andere grote beleggers. Het is overigens nog maar de vraag of ABN AMRO ook echt in overheidshanden kan blijven. Commerciële banken vinden het oneerlijk als een bank de staat achter zich heeft. Meer bankennieuws. nieuws, want de winst van SNS Real is in het afgelopen halfjaar meer dan verdubbeld. De netto-winst van de bank en verzekeraar steeg van 53 miljoen vorig jaar naar 115 miljoen dit jaar. En de winst had nog wat hoger kunnen zijn als SNS niet opnieuw had moeten afschrijven op de nog altijd verliesmakende vastgoedfinanciering. SNS bekijkt hoe de bank kan worden versterkt. Idioterie, Zo noemt hij het, SP-leider Emiel Roemer. Hij is duidelijk over wat hij vindt van de Europese boete die Nederland zou moeten betalen... als het begrotingstekort van 3% wordt overschreden. Roemer wil die dus niet betalen. Over my dead body, zegt hij. Hij vindt dat je niet alleen naar de cijfers moet kijken, maar ook naar hoe een land ervoor staat. SP wil volgend jaar extra investeren. Dan mag het begrotingstekort volgens Roemer best boven de 3% uitkomen.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 Maar ja, je weet hoe hard het eraan toe gaat in Syrië momenteel. Dus ik denk inderdaad dat het conflict, eigenlijk het stadium van diplomatieke verklaringen van welke organisatie en ook eigenlijk al lang voorbij is. Bernard Bouwman, als enige van de bijna 60 landen stemde Iran tegen de schorsing van Syrië. De storing bij de Rotterdamse metro is voorbij. Vanmorgen konden door een wisselstoring in een remise minder metro's rijden... op de lijnen D, dwars door de stad tussen Rotterdam en Hoogvliet... en op de Randstadrail van Den Haag Centraal naar Slinge in Rotterdam-Zuid. Het verkeer wordt nu weer opgestart, maar de metro's rijden nog wel onregelmatig. En spanningen tussen Groot-Brittannië en Ecuador. De Britse regering heeft namelijk gedreigd de ambassade van Ecuador binnen te vallen... om Julian Assange te arresteren. De Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij dat zwart op wit heeft. Normaal gesproken worden ambassades niet aangevallen... maar de Britten zouden voor Assange wel een uitzondering willen maken. In Ecuador is geprotesteerd bij de Britse ambassade. Mensen die asiel willen voor Julian Assange in Ecuador. De oprichter van Wikileaks zit sinds juni in de ambassade in Londen. Vandaag wordt bekend of hij inderdaad asiel krijgt in Ecuador. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Mensen die niet zo van de hitte houden, kunnen vandaag even op adem komen. Afgelopen nacht is de warme lucht het land uitgewerkt en wordt er vanuit het zuidwesten duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Liefhebbers van hoge temperaturen niet getreurd. In het weekend staan er weer volop dertigers in de kaart. Vandaag is een goed als droge dag, die vooral in de ochtend zonnig verloopt. In de middag ontstaan stapelwolken, maar het weerbeeld blijft vriendelijk. De temperatuur komt uit op 22 graden langs de westkust en 25 in het zuidoosten. Komende nacht houden we het naar verwachting droog. Wel schuiven er van tijd tot tijd wat wolkenvelden over het land. Het kwik daalt niet verder dan een graad of 16. Morgen moeten we eerst afrekenen met velden middelbare en hoge bewolking. In de loop van de middag wordt de zon steeds beter zichtbaar... en stijgt de temperatuur uiteindelijk naar 24 graden op de Wadden en 29 in Limburg. ANBB-verkeersinformatie. Problemen zitten er vooral in de regio Rotterdam... na ongelukken op de A20 richting Gouda. Er staat 8 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein... en knooppunt Tebrechtseplein. Twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan beter omrijden... vanaf knooppunt Ketelplein via de A4, de A15 en de A16. Het zorgt ook voor vertraging op de A13 vanuit Den Haag. Het rijdt langzaam tussen Delven-Noord... en knooppunt Kleinpolderplein over 8 kilometer. Op de A20 vanaf Gouda naar Hoek van Holland staat het stil... bij Rotterdam Centrum 3 kilometer...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 Dit is het Radio 1 Journaal. Een Amerikaanse test met een nieuw supersonisch straalvliegtuig... die is mislukt. De Wave Rider, want dat is de naam van het vliegtuig... spatte 30 seconden na het opstijgen uiteen... en viel in brokstukken in de oceaan. vlucht met de Wave Rider was onbemand. Hans Herkans is luchtvaartdeskundig aan de Universiteit van Twente. Meneer Herkans, uh, wat is dat eigenlijk uh, voor een toestel, die Waverider? Nou, het is een heel snel vliegtuig. Het kan 6000 km per uur vliegen. Dat is heel bijzonder, want zelfs een Concorde, het bekende vliegtuig met de driehoekvleugel, dat ging maar twee maal de snelheid van het geluid. Het doet het ook op, op, op grote hoogte, meer dan 30 kilometer. En heeft een bijzondere motor. Dat is een, een straalmotor. Die heeft heel veel bewegende delen. Er wordt lucht aangezogen met een compressor, en die komt er aan de achterkant weer uit met een turbine. Deze motor heeft eigenlijk een, alleen maar is een, een, een, een pijp die Zodanig is gevormd dat de lucht van voren heel snel erin stroomt. Dan wordt samengeperst, louter door de vormgeving van die pijp. En dan uh, wordt de brandstof bijgedaan en er wordt ontbrand. En aan de achterkant gaat de lucht er weer uit. Dat is heel moeilijk om bijvoorbeeld de, de, de stroming in de, in de motor zo te houden... dat het vlammetje dat die brandstof moet ontsteken niet uitwaait. Dus dat is helemaal niet zo uh, zeg maar vanzelfsprekend. Maar nee, dus de, de techniek lijkt, zoals u het nu beschrijft, dat is fantastisch. Maar er is toch iets misgegaan. Dat dat uh, klopt, uh, sorry. <laughs> maar uh, voor wat ik nu heb gelezen, want uh, uit openbare bronnen... had dat niets te maken met de motor of met het uh, feit dat hij zo snel kan vliegen. Het, uh, wat er is misgegaan is een, dat een stuurvlak niet goed uh, functioneerde. Een stuurvlak? En, uh, een, een, een roer. ja. En uh, ja, dat, dat, uh, dat kan natuurlijk uh, bij uh, elk vliegtuig gebeuren. En zo'n experimenteel vliegtuig dat uh, alles moet heel licht zijn en wordt gebouwd om één keer mee te gaan. Uh, ja, misschien dat het daaraan heeft gelegen. Het lag niet, uh, niet voor zover ik althans nu uh, heb begrepen, niet aan de motor of zo. En die motor is dus zo snel dat je, ongelooflijk snel, want die Concorde was al snel, de wereld om kan vliegen. Uh, ja, dat, dat, dat is inderdaad de bedoeling. Ja, dat klopt. Er worden dus uh, testen meegedaan. Was dit de eerste test of zijn ze al een tijdje bezig? Zijn, uh, met dit soort motoren is men al een hele tijd bezig. Met deze X51 uh, WaveRider. Die vliegt vanaf 2010. En het bijzondere aan dit vliegtuig zijn eigenlijk twee uh, dingen. Eerdere motoren. Uh, van, die, dat zijn zogenaamde Scramjets. Zo heten die motoren. Die, uh, die, die, liep, gingen, die liepen maar voor een seconde of tien. Bij deze WaveRider heeft, heeft hij al anderhalve minuut uh, gedraaid. Nou, dan, en ja, als hij anderhalve minuut kan draaien. dan kun je hem na een tijdje ook nog wel langer aan de praat krijgen. En hij gebruikt gewone vliegtuig brandstof En niet een of andere heel bijzondere brandstof, zoals bijvoorbeeld waterstof of zo. Nee. En, nou, maar ja, nou is het wel mislukt. Betekent dat iets voor uh, het, het vervolg van het programma? Uh, ja, ik, ik denk het wel. Uh, niet zozeer in technische zin. Want uh, zoals ik al zei, de, de, een van de vorige vluchten, die, die, die ging eigenlijk best goed. Maar uh, politiek, ja, in Amerika zucht men ook onder een schuldenlast bij de overheid. En de overheid moet het bezuinigen. En dan als dan zo'n testvlucht mislukt, ja, is natuurlijk al een neiging om te denken, nou, uh, voorlopig levert zo'n Wave Rider geen, uh, geen praktisch bruikbaar vliegtuig op. Uh, jongens, laten we dat maar even uitstellen. Maar aan de andere kant ik zit opeens te denken: van als je zo snel bent, ben je dan eigenlijk nog wel uit de lucht te schieten. Nou, dat is eigenlijk een belangrijke reden... voor de Amerikaanse luchtmacht om uh, het vliegtuig te ontwikkelen. Uh, en die hebben er ook behoefte aan... omdat uh, uh, uh, de vliegtuig zoals de Joint Strike Fighter... die Nederland misschien wil kopen... Die, die ontleent zijn overleving in een vijandelijk luchtruim... aan het feit dat die moeilijk zichtbaar is voor radar... Maar tegenstanders zijn steeds beter in staat om dat soort vliegtuigen te, te ontdekken. En dan, dan kun je in principe daarna dus ook, uh, ook neerschieten. Uh, en de volgende stap die de luchtmacht wil zetten van Amerika is dus zo snel gaan vliegen dat bestaande raketten uh, je niet kunnen inhalen. De, uh, de snelste raketten die ge, uh, de ge, geschikt zijn voor gebruik tegen vliegtuigen, die gaan ongeveer viermaal de geluidssnelheid. Dus die halen zo'n wave rider helemaal niet in. Ja. En deze, ja, waar we nu over praten, die toekomst eigenlijk, is die ver weg, denkt u? Uh, nou, dat, dat is verschrikkelijk moeilijk te zeggen. Kijk, de toekomst, als, als de Amerikaanse luchtmacht echt een wapen wil hebben... en onder druk van dat die stelvliegtuigen, die moeilijk zichtbaar voor radarvliegtuigen, steeds, steeds makkelijker worden ontdekt, dan als ze dan hun echt hun best doen... dan kan er uh, rond 2020, uh, uh, denk ik wel, een, uh, een, een wapen zijn. Dat is ook het ook plan van de luchtmacht. Maar uh, ja, als men dat politiek niet nodig vindt... dan uh, kan het zomaar worden uitgesteld. Interessante test. Het is wel mislukt. Maar naar aanleiding daarvan spraken wij over een zeer interessant project. Meneer Heerkans, ik dank u wel. Graag gedaan. Tarieven voor water en elektriciteit op Aruba die zijn flink verlaagd. Het is goed nieuws voor de inwoners, maar de achterliggende reden van de verlaging die is minder vraag. De regering blijkt namelijk jarenlang ten onrechte miljoenen euro's te hebben ontrokken aan de nutsbedrijven. En daardoor betaalden de Arubanen te veel. Correspondent Dick Draaier legt uit hoe het zit. Van Mike Eeman, die wil door middel van een, uh, ja, op het oog in ieder geval, een aanzienlijke tariefverlaging van water en elektra geld teruggeven aan de bevolking van Curaçao. He, volgens de premier heeft de vorige regering miljoenen verdiend aan water en stroom op het eiland. 100 miljoen euro praten we daarover tussen 2002 en 2008. Ja, en dat geld dat werd uh, via de nutsbedrijven weggesluist. Uh, ...via zogenaamde renteuitkeringen. En de nutsbedrijven die zijn op Aruba en ook op de andere eilanden... ...dan staatsbedrijven, voor jouw uh, informatie. Man die heeft nu gezegd dat de overheid niet mag verdienen... ...aan een eerste levensbehoefte, zoals bijvoorbeeld water en stroom. Ik hoor jou het woord weggesluist gebruiken. Uh, dat doet het ergste vrezen. Waar is dat geld gebleven? Vaak bijzonder onduidelijk wat er met dat geld gebeurt. Hoogstwaarschijnlijk is het geld wel de schatkist ingerold om vervolgens gebruikt te worden voor allerlei overheidsprojecten. Persoonlijk dan wel voor het goede van de bevolking. Op Aruba en ook op andere eilanden heffen nutsbedrijven eigenlijk een soort verkapte vorm van belasting. En als je dan specifiek naar deze prijsverlaging kijkt, ja, dan moet je constateren dat eenmaal de tarieven de laatste twee jaar behoorlijk heeft verhoogd. Dus met deze korting uh, wordt hij er eigenlijk nog niet uh, echt armer op. Uh, dat noemen we ook wel een sigaren uit eigen doos. Ja, dat kun je wel stellen. En ik moet zeggen, hij doet dat uh, bijzonder slim. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Dan gaan de arouwanen naar de stembus... En de sigaar, die daar waarschijnlijk voor bedoeld is, die is overigens nog dikker dan je je kan voorstellen. Want de spectaculaire prijsverlaging die geldt namelijk alleen voor kleinverbruikers. En dan ook nog eens voor de eerste paar liter of kilowattuur draai je een airco in huis. En dat is hier echt geen luxe. Ja, Dan krijg je de rekening alsnog gepresenteerd. Iets lager dan vorige maand, maar nog altijd hoger dan de maand daarvoor. Ja, heeft het wel lang geduurd voordat dit ontdekt is. Hoe kan het eh, dat dat zo lang heeft geduurd? Nou ja, dan zijn de tarieven voor water en elektra die zijn, zijn eigenlijk, een soort, uh, voor, is eigenlijk een verkapte vorm van belastingheffen. Ja, en welke bestuurder is tegen belastingheffen? Dividend uit uh, staatsbedrijven is altijd een extraatje waar je ja, als politicus goede schier mee kunt maken. En uh, overheids- en V's zijn en blijven, en dat weten we allemaal hier op de Antillen, uh, goede melkkoeien voor de politiek, uh, ook voor deze premier Mike Eeman. Ja, maar speelt misschien ook een rol bij dat eigenlijk Aruba maar uh, twee uh, partijen heeft. Ja, dat klopt. Dus de controle op, op Mike Eemel in dit geval, ja, die is minimaal. Je moet weten dat hij de absolute meerderheid heeft in het parlement, dus er zal geen politicus hem de, de voet dwars gaan liggen. Overigens is de verlaging uh, uh, uh, ja, een, een beetje merkwaardig, want ja, het geld is op in Aruba en uh, het land heeft een begrotingstekort van meer dan 150 miljoen euro. Uh, als je dat even vergelijkt met Curaçao, daar is het tekort maar de helft van en dat land staat onder financiële curatele. En, ja, en dan ook de Staatsfonds van Europa ja, die bedraagt ongeveer een miljard euro. Dus ja, waar moet een man het geld vandaan halen om dit soort cadeautjes te betalen? Nou, het lijkt dan ook niet echt op een cadeautje. Nee. Maar hoe uh, ervaren de mensen dat? Ervaren ze dat wel als een cadeautje? Ja, het, het gaat erin als zoete koek. Je moet je voorstellen, jouw energierekening wordt ineens met 44% verlaagd. Dat dat over de eerste 10 liter van je rekening gaat, dat wordt er dan niet bij vermeld. He, dat, daar zul je de krant voor moeten lezen. En uh, ja, dus veel mensen zien dit wel als een cadeautje en zullen ja, van de koude kermis thuiskomen, vrees ik. En dat zei Dick Draaier. Straks het getaltrek tussen de Britten en Ecuador... over Wikileaks-oprichter Julian Assange. Eerst Kees Kwaks. In de buurt van Rotterdam had je problemen, Kees? Ja, die zitten er nog altijd. Bert, het begon met een aanrijding op de A20 richting Gouda. Daar waren bergingswerkzaamheden. En daarna nog een aanrijding en een pechgeval. Een camper kreeg daar pech. Kortom, van de rijstroken bleef er maar eentje open. Dat leverde 8 kilometer file op, vanaf knooppunt Ketelplein tot knooppunt Debrechtseplein. Inmiddels is de situatie zover dat alleen de linker rijstrook nog dicht is. Maar ja, dat er nog altijd in de regen Rotterdam behoorlijke files staan. Op de A13 vanuit Den Haag, daar loopt het vast vanaf Delft-Noord tot aan knooppunt Kleinpolderplein. Ruim 8 kilometer. Op de A20 gauw daar richting Hoek van Holland 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. Dan bij Amsterdam een spoedreparatie aan de vangrail op de A10. Daardoor in de file tussen Osdorp en knooppunt de Nieuwe Meer 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Well, well, well, zo heet het ook, de vie. Ondertussen bereikt ons het nieuws dat Emil Roemer toch geen zin heeft... om het verhaal toe te lichten wat hij vandaag in het Financieel Dagblad heeft gehouden. Namelijk onder de titel Betalen de Europese Boete Niet. Hij wil het op de radio niet allemaal gaan uitleggen. Goed, we hebben wel ander nieuws hoor. Duitsland bijvoorbeeld is niet langer het grootste bierdrinkland ter wereld. De Duitsers zijn het afgelopen jaar van 125 liter per persoon per jaar... naar 107 liter per persoon per jaar gegaan. Dat is een behoorlijke daling. Tegenwoordig zijn de Tsjechen de grootste drinkers ter wereld. Maar wat wel in opkomst is in Duitsland... dat zijn bieren van kleine lokale brouwerijen. Correspondent Tim de Wit bezocht zo'n kleine brouwerij in Berlijn. Nou, de glazen worden hier schoongemaakt. Ik kom net binnen in Brouwhaus Südstern in de wijk Neukuln in Berlijn... Het is een van de vele kleine brouwerijtjes die er in Duitsland opduiken de laatste jaren. En ik ga eens praten met de brouwer van het huis, Torsten Schoppen. Uh, firmen kopen andere firmen af. Er ontstehen immer grotere conglomeraten. Je ziet een trend wereldwijd in de biermarkt dat de ene grote brouwerij koopt de andere op. Je krijgt steeds meer een soort eenheidsworst. Van harten hier wordt immer die die kleine brouwerij. Den leuten sympathischer zijn als een Riesenstructuur. En daarnaast uh, is het volgens mij een trend dat uh, zeker in Duitsland mensen veel liever weer teruggrijpen naar lokaal gefabriceerde producten. Dat is quasi de eerste schritt. Ja. We lopen door de kelder. Het is hier ongeveer 1,50 meter hoog. Oh, dus je moet even bukken om hier door te lopen. En nu zijn we in de koeling. Oh, Het is werkelijk koud hier. Ja, dat ja, stimmt. Het is hier echt koud. 5 graden etwa. Ongeveer 5 graden. Uh, ja, hier staan we echt bij de tankst. Hier vindt echt het rijpproces plaats van de bieren. Uh, de wat lichtere bieren zijn wat sneller klaar. Die zijn met 1-2 weken klaar. De wat zwaardere bieren die doen er wat langer over. Soms een maand, soms, sommige zelfs twee maanden. En dan uiteindelijk heb je dus jezelf gebrouwen kleine biertje. En zo zijn we weer boven in de brouwerij. Ja, dan is het nu natuurlijk tijd voor het eindproduct. Ik ga eens even proeven hoe het smaakt. Is wirklich, ja, het was anders. Het is echt uh, een bijzondere smaak. Ja, als je dat het wat lieblicher als dan een pilsener. Er zit een wat vruchtige, een beetje, ja, hij noemt het zelf, lieve smaak aan... als je het vergelijkt met een normaal biertje. Hoe komt het, denk je, dat uh, de Duitsers steeds minder bier drinken? Bij een gezondheidsaspect uh, uh, drinken de mensen dan halt eher mineraalwater of zo... So. Andere zaken is uh, promille. Allereerst denk ik dat gezondheid zeker een rol speelt. Dat mensen toch steeds meer beseffen dat veel bier drinken slecht voor je is. Uh, daarnaast heeft het ook met de verlaging van het promillage te maken... waarmee je nog mag rijden. Uh, maar dat zorgt er natuurlijk ook voor dat mensen minder drinken. Vroeger waren ze 08, nu zijn we 05. Ik ben dus even Berlijn Berlijn gegaan om de proef op de som te nemen. Dus even aan uh, nou wat Duitsers vragen of ze inderdaad die trend herkennen... van het minder bier drinken. Ja, verdomd. Ik zie hier inderdaad een man een glas wijn drinken. Uh, meneer, wijn drinker geworden? Ik heb me dat bier opgewoond. Er veel koolzuur. Hij zegt, uh, in bier er zit mij te veel koolzuur in. Uh, als ik één glas bier heb gedronken zit, mijn buik meteen vol... En heb ik geen zin meer om te eten? Die smaken alle gelijk inzwischen, die zu den grossenconzernen gehören. Om eerlijk te zeggen, als je kijkt naar al die grote biermerken in Duitsland. ze smaken inmiddels allemaal hetzelfde. Uh, dat heeft er ook een beetje voor gezorgd dat ik geen bier meer drink. Nee, ik vind het allemaal niet zo spannend meer. En hoe zit het bij u? Vielleicht is het meer zo'n ding zo ook bij elteren. Zo, dat die meer bier drinkt. Nou, zegt hij nee. Ik, euh, ik denk zelfs dat ik meer bier ben gaan drinken de afgelopen jaren. Dat heeft denk ik wel met mijn leeftijd te maken. De jongere generatie vielleicht eher irgendwelche... Wat ik wel zie, is dat juist jongeren minder bier drinken. Die zie je toch wel sneller grijpen naar wat andere alcoholische dranken. Ik vraag eens even aan deze. Ja, jonge jongen van jaar of 25 die een glas wijn drinkt. Uh, ja, waarom drink je wijn? Ik drink geen bier. Bier gar niet meer zo so gedronken wordt. Ik zie duidelijk een ontwikkeling dat uh, steeds meer Duitsers inderdaad geen bier meer drinken. maar overgaan op andere soorten drankjes. Wijn, maar uh, hij noemt ook Campari bijvoorbeeld. Dus dat dat soort drankjes populairder worden. Mm -hmm. Campari of Campari orange of dergelijke. Ik loop eens even naar twee jongens toe die lekker in de zon zitten. met een halve liter pils. Drinken ze iets, bijvoorbeeld wenken bier. Drinkt u minder bier? Ik drink zin in vier bier, zou ik zeggen. Maar niet meer Die nummer 1 in de wereld, biertrinknation. nummer drie, ja, leider. Maar we eraan. Dan ga ik er persoonlijk maar harder aan werken dat we weer bierdrinknatie nummer 1 in de wereld worden. Want de derde plaats, dat kan natuurlijk niet. Toch een bijzonder doel om daar als persoon aan te gaan werken. Onze correspondent Tim de Wit was dat bij een kleine brouwerij in Berlijn. made of stars. Moby was dat. Gaan we nog een keertje praten met uh, Anna Zane uh, vanuit Londen. Maar we gaan het, nu <laughs> hebben, Anne, ja, we hadden het net over de prins. Maar nu gaan we het ja. hebben over de rel tussen Groot-Brittannië en Ecuador. Over Julian Assange. Die is uh, flink opgelopen. Groot-Brittannië heeft gedreigd de ambassade van Ecuador in Londen te bestormen. Dat zegt Ecuador. Uh, ja. Even voor het beeld. Assange zit daar in die ambassade. Ja, de, uh, Julius Assange is twee maanden geleden... heeft hij toevlucht gezocht in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Zodat hij niet opgepakt kan worden door de Britse politie... en uitgeleverd kan worden aan Zweden. Um, um, de, e, ja, wat er nu dus eigenlijk is gebeurd... is dat de Britten een brief uh, naar Ecuador zouden hebben gestuurd... waarin ze dreigen dat de Ecuadoriaanse ambassade uh, binnen te stormen... om Assange op te pakken. En moeten we, en we dat heel Britse... serieus uh, nemen, die dreiging? Nou, ik denk niet dat het zo ver zal komen. Maar het is wel duidelijk een signaal van Groot-Brittannië... dat ze hun tanden laten zien... en dat ze, ja, laten zien dat ze zich niet uh, voor de gek laten houden door Assange. Um, volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken... is uh, dit ook niet helemaal waar. Ze hebben zo'n sterke dreiging ook weer niet uitgedaan. Um, zij zouden de Ecuadoriaanse autoriteiten alleen maar hebben gewezen... op een wet waarin staat dat het mogelijk is... om am een, zo elke ambassade eigenlijk op te heffen... Ja. En als dat, als dat zou gebeuren, zou Assange in, in principe vogelvrij worden verklaard... en zou hij elk moment opgepakt kunnen worden door de Britse politie. Um, ja, Inderdaad, wat je zegt, uh, of de Britten het zover zullen laten gaan, is zeer de vraag. Maar de Ecuadorianen hebben dit in ieder geval wel serieus genomen... en uh, deze goed bedoelde informatie opgevat als een uh, bedreiging. En Vandaag hoort Assange ook nog een keer uh, of hij überhaupt asiel kan uh, krijgen. Maar stel nou dat hij dat krijgt, hè? Um, dan is hij er natuurlijk nog niet. Want dan is er een hele weg af te leggen tussen... De de ambassade in het vliegveld. Ja, dat is inderdaad een hele lastige. Um, wat wel zou kunnen, is dat hij in een diplomatieke auto... Uh, vervoerd zou worden naar het vliegveld. Uh, Zo'n auto mag wel um, aangehouden worden door de politie... maar hij mag niet worden doorzocht. Dus ze zullen Assange dan niet vinden. Maar ja, zodra je dan weer bij de douane komt op, uh, op het vliegveld... Uh, loopt hij weer uh, nou ja, tegen de douane aan. En, en daar zal hij doorheen moeten komen. Er is er ook nog een... Um, manier om uh, diplomatieke documenten uh, te versturen naar je eigen land... in dit geval dus Ecuador. En dat mag in zakken en in pakken zo groot als je zelf maar wil. Dus dat zou ook nog kunnen, alhoewel de Britse douane natuurlijk ook niet helemaal gek is. Nee, het zal toch wel uh, bewegen zo'n zak waar een <laughs> mens in zit, <laughs> ja. lijkt me dan. <laughs> ja. Houdt het trouwens de gemoeder een beetje bezig in Groot-Brittannië... of is het vooral een diplomatieke rel? Het houdt de gemoederen van het Brits publiek niet zozeer bezig. Het is inderdaad vooral een, een politiek en diploma diplomatiek kat-en-muisspel. Uh, de Britten voelen zich in hun hemd gezet door Assange... en willen hem gewoon kosten wat kosten uitleveren. Oké, okay, dat is helder. En we gaan vandaag kijken of hij inderdaad politiek asiel krijgt. Dankjewel Anne. Anne Sane was dat vanuit Londen. Straks na de klok van 9 uur, dan krijgt u nog veel meer nieuws van ons. Blijf erbij, hier op deze zender Radio 1. Dit is Radio 1. Ja, huis. het was echt fantastisch. Bedankt, bedankt.